Goedenavond lieve mensen. Hier zijn we dan weer met Rid Radio. Vanuit het spiritueel praathuis van het zesde zintuig. Oftewel genaamd de bron van liefde. Welkom, welkom. Het is vandaag weer uh, maandag. Als ik het goed heb, de 16 augustus. Dus de helft zit er al wel. Want uh, augustus heeft 31 dagen. En dan gaan we weer doorstomen naar september. Maar voor ik natuurlijk ga beginnen om nu allemaal weer even van harte welkom te heten, ga ik natuurlijk eerst donderdag bedanken weer wel zijn uurtje vooraf. Ik heb nu van begin af aan geluisterd. Want ik zat toch aan de computer te klooien, want ik had van de week geen geluid meer op mijn ene computer, maar dat heb ik nu gelukkig weer. Dus daar kon ik alles weer luisteren. Maar ja, dan had ik weer de domme fout. Had ik weer even mijn glas van het bureau afstoten. Dus dan moest ik mijn glas weer opruimen. Want ja, als je kleine wilhart om zijn voetjes in trapt. En ik zelf loop ook altijd op blote voeten. Maar ja, ik heb, het zo, ik heb het helemaal opgevegen en dan ga ik het straks nog maar een keer met de stofzaker. Maar maakt niet uit, het is gebeurd. Maar in ieder geval, iedereen ga ik nu weer van harte welkom heten. En in de eerste plaats ga ik welkom heten, Colinda. Ons aller Colinda. Ik heb eigenlijk iedereen al welkom geheten vanavond in de chat. Maar ik ga het toch nog even een keer persoonlijk doen. En Esmeralda is er natuurlijk. Goedenavond lieve Esmeralda. En Chaco. Ik hoop dat het alweer een beetje beter met je gaat. Nadat ik je rijk heb gestuurd. Goedenavond. Dan is er natuurlijk onze alle Laris. Goedenavond lieve Lares. Dan is er wij. Dag lieve wij, als kleine hertje. Op Minken zit al bijna uh, meer dan een uur, uh, ongeveer een uur, al te luisteren. Ik heb je wel gezien op het chat, lieve Minken, dus je zal er toch in zitten. En iedereen zal jou toch kunnen zien. Dan is er natuurlijk Sherafilia. Eh, Goedenavond, lieve Maaike. Dan natuurlijk Theo die net binnenkomt. Hallo lieve Theo. Een paar weken gemist. Misschien vakantie gehad of zo. Dan is er natuurlijk Tom. Trouwens, Tom, waar was jij zaterdag? Jou miste ik ook. Als je weer naar een of ander uh, festival of zo, maar dat zal wel. Dan is er natuurlijk Judith, die zit te luisteren. En dat is natuurlijk ook fijn, Goedenavond zit goed avond, lieve Judith. En donderdag natuurlijk heb ook van deze zijde een lieve groet. En ook Ineke, die gaat op dit moment een busstukje bakken. En ze heeft lekker vanavond uh, broccoli met aardappeltjes. En dat is altijd lekker, ik heb vanavond... Lekker ook gekookt aardappeltjes dus op het spinazie. En, ja, ik heb nu witte bonen en tomaatstraks op, maar weer heel pret op. En met een lekker gepaneerd uh, kipfiletje. en ze gepaneerd met kruiden, kruidenpaneermeel. En, uh, nou, dat hebben we dan ook erop. Straks moet ik nog even wat pudding na eten. Dus dan, hebben uh, we, zit het erop voor vandaag. Ik wil natuurlijk niet vergeten om de operator en prepper natuurlijk ook vanuit de Rijen de hartelijke groeten toe te wensen. En ook de mensen die op dit moment de moeite hebben genomen om naar mijn programma te luisteren, wil ik natuurlijk ook niet vergeten. Dus ook lieve mensen, jullie allemaal een lieve groep van mij vanuit Rijen. Dan moet ik jullie allemaal de hartelijke groeten doen van Jan. Jan die kon vanavond kon er niet zijn. Zaterdag is je er vermoedelijk ook. Als je even tijd hebt, kwam je nog. Maar die vertrekt in uh, zondag naar Frankrijk voor 14 dagen. Dus als we hem niet zien, dan wil ik hem in ieder geval... Wil ik uh, jullie allemaal, heeft hij aan mij gevraagd, heeft dus straks nog gebeld, en gevraagd of ik jullie allemaal even de hartelijke groeten van hem wil doen. Nou, ik zie dat Theo, die was niet op vakantie, maar die was een vriend van de helft, die voor rot om zijn te repareren. Nou, dat, al, dat ben jij weer, hè, Theo. Altijd dit behulpzaam voor de mensen. Als je iets wat kan doen voor iemand, dan is het theo. Dus dat is altijd een heel hartstikke fijn. Toch was daar het Volkshoeds. een groot volksfestival. was heel leuk. Ik zie dat, ik uh, uh, we het met Esmeralda over schilderen hebben. Maar wat ze willen gaan schilderen, dat is me even ontgaan. Ik weet dat je je hond wil gaan beschilderen. Ik zie dat Danny op dit moment ook binnenkomt. Goedenavond, lieve nou, Danny. Maar nou, dan we het daar eigenlijk over hebben. Ik heb die vraag niet gezien. Ik heb de vraag niet gezien. Dat zal wel geweest zijn in die tijd dat ik dat glas aan het opruimen was. Dus dan heb ik even niet op de chat ge, uh, uh, gelet. Dus dan zou ik het eventueel nog een keer kunnen doen. Ja, en dan jullie het daarover hebben, hè, over die verf. Ik weet niet of jullie als in de Efteling zijn geweest, maar in de Efteling zijn alle duiven geverfd. Je gele duiven, blauwe duiven, rode duiven, groene duiven. En de vraag blijkt mij ook wel eens af, waar zouden ze dat toch mee doen? Want ik heb zelf ook duiven. Met gewone verf kan je dat natuurlijk mee doen, want dan gaan die duiven natuurlijk, voor die vleugels keihard. Ik vraag me af hoe dat ze dat eigenlijk doen. En dan moeten ze het elk jaar weer opnieuw doen, want een, een duif gooit op het einde van het jaar zijn pennen. Dus ik vraag me af hoe dat ze dat doen. Ik zie ook niet dat ze even in die duiven die beheers, gaan zitten verven. Ik denk dat ze het toch in een soort badje leggen. Dus waar je textiel mee verft. Weet je dan dat ze zo'n dag daar, daar gewoon in leggen? Ja, zo ga je dierenbeulen. Ik weet niet of dat jij of jullie dat ooit. Uh, of jullie het ooit weten, of jullie het eigenlijk begrijpen wat ze dan doen. Of dat ooit meegemaakt hebben, het lijkt me zo ga ik mijn eigen duiven ook verven. Zou het dan allemaal witte duiven zijn die ze geverfd hebben? Dat denk ik wel. Ik denk dat ze gewoon witte duiven gekweekt hebben en dat ze die witte duiven dan gaan verven. De nieuwe gids. Er heeft iemand verteld, kijk goed luisteren. Je beschermengel, die is meegekomen toen je geboren bent. En die gaat ook weer met jou mee als je komt overlijden. Die verandert niet, dat blijft altijd dezelfde. Maar daarbij kun je natuurlijk, wanneer je in een bepaalde situatie zit, in een bepaalde groei. Kun je er wel eens andere gidsen, die juist op dit moment van jou voor belang kunnen zijn. Op dit moment bij jou zijn. Maar die kunnen op een gegeven moment op je weg gaan. Dat kan natuurlijk ook. Kijk, je moet het zo zien. Boven zitten, ik weet niet hoeveel helpers. We hebben onze persoonlijke spirituele begeleiders, maar we hebben natuurlijk. We hebben natuurlijk ook onze persoonlijke begeleiders, maar er zijn ook verder spirituele begeleiders die ten dienste staan van iedereen. En op het moment dat jij, zeg maar, uh, in, een, in een situatie zit met, met mensen die ziek zijn en je moet in die tijd je, uh, je kranig houden en sterk houden, dan zal je altijd begeleid worden door een gids die juist daar heel erg in, uh, in, in, in, in jou daarin kan steunen. Heb je te maken, uh, heb je, zit je in een situatie dat je met financiën, dan heb je weer hulp van degene die daarin, die jou adviseren, weer daarheen. Dus, wat die gids betreft, daar kan ik niet zoveel mee. Het kan gewoon zijn dat iemand zegt, jij hebt een, een andere gids en je kunt dat maar, je beschermengel, dan blijft hetzelfde. En jouw spirituele begeleiders, je vaste spirituele begeleiders die voor jou zijn, en dat kan een, over, dat kan een over, dierbare overleden zijn van je familie. Of het kan ook iemand zijn die gewoon vindt dat hij juist jou moet helpen in jouw uh, ontwikkeling. In jouw karma, hè, die daar is. Die blijft ook gewoon bij jou. Daarna. Maar daarna. Uh, ...die dan wel eens bij je zijn... ...dat kan, dat kan iemand gewoon eens bij jou zien staan... ...en zeggen, je hebt niet iemand anders bij. Ja, ik heb altijd zoiets... ...ja, maar je moet niet op mij letten... ...het is gewoon zo, omdat ik er zo over denk... ...is het niet zo dat het zo is. Hè? Ik zeg ook altijd, als ik, omdat ik er zo over denk en het zo voel... Ik ...wil niet zeggen dat het zo is, want andere mensen die dat voelen... ...respecteer ik ook. Nee, ja, ik heb dat... ...ik neem dat altijd zomaar met een vleugje... Korreltje, zout. Want je hebt uh, dit en ik zie dit bij je en ik zie dat bij je. Ik heb ook met mensen te maken gehad, die zagen ook zogenaamd alles en daar werd heel erg tegen opgekeken. Dat ze zoveel zagen en op een bepaald moment zaten ze allemaal in een gekkenhuis. Dus, uh, omdat ze er helemaal niet tegen konden. Die flapten ze zo maar die zeiden maar dingen. Maar mensen zijn daar gevoelig voor. Elk mens is gevoelig voor hetgene wat er een ander ziet. Dat is dan weer maar zo. Daarom moet je daar ook altijd heel erg voorzichtig mee zijn. Kijk, als mensen bij mij zijn geweest op een consult, en ze gaan weg, dan zeg ik, altijd: zul je uitkijken onderweg? Dan zeg ik, nou, ja, wel, wel, wel terug thuis, het reis onderweg, en dan zul je moet uitkijken onderweg. En dan zie je die mensen gelijk verschieten. En dan zit het als ze zeggen, wel van, gebeurt er niks met me? Dan zeg ik, nee, maar dan zeg ik tegen iedereen die bij mij weggaat. Ook al ben je niet geweest op consult, zeg ik ook ok al Ah, pas weg, hè. Dat is gewoon voor mij een gewoonte. Maar dan zijn de mensen al bang dat hun dat overkomt. En, dan, en dat is, daar ben ik altijd heel voorzichtig. Je bent, mensen zijn heel erg gauw geneigd om te geloven wat zo iemand zegt. Ik merk dat ook op de astrolijn. Als mensen mij bellen, ik ben daar de laatste tijd bijna helemaal niet meer zo actief op omdat het altijd maar dezelfde vragen zijn. Toen u komt, toen ik smooi bij die mensen. Dan vind ik het zonde dat ze daar een goede geld aan geven. Maar ja, als ze die bij mij dan ze bij een ander. En dan zeg maar, dan, dan hebben ze een, een relatie. Ik zal een voorbeeld geven. Dan belden ze me op. En dan zeggen ze van, uh, ziet u dat ik met die of die een relatie krijg? De naam is, ja, geef de geboorte datum op, zeg ik dan. Nou, tjie, ik zeg, nou, zoals ik het voel. Is die man of die vrouw nog gebonden? Zeg maar, dat gebeurt niet dan wel. Hè? Die is al gebonden, ja dat klopt. Die zit in een relatie, maar. Wij hebben nu al negen maanden relatie. Zal hij ooit bij zijn vrouw weggaan? En kom dus bij zijn bij de man. Ik zeg, dan zeg ik nee. Het enige waar. Ja, dat is wel waar, want jouw collega's die zeggen dat hij wel dat ik wel met hem gelukkig word. Ik zie nou, dan moet je gewoon niet meer naar mij bellen, want als een collega tegen jou zegt, die wil nu niet horen wat ik zeg. Dus, dat vind ik niet leuk. En als dan mijn collega's tegen jou zeggen, dat hij wel komt, en dat hij wel met hem gelukkig wordt, waarom ga je dan nog naar mij bellen? Dan is dat toch niet nodig? Maar waarom bel je naar me? Omdat je niet, dat je niet zeker bent, van hetgeen dat je niet gelooft zal hun zeggen. Maar je wil ook niet geloven wat ik zeg. Zeg zeg, de toekomst, die zal uitmaken wie er gelijk heeft. En verder kan ik daar niks aan doen. En zo moet je dat ook zien. En kijk, en dat wil ik alleen maar zeggen, de een zegt het zo, en de ander zegt het zo. We hadden het vorige week nog, op mijn uh, terugkomavond van de cursus, en ook één keer in de maand met die mensen, van mijn de cursus, hebben kom komt één keer in de maand samen, en dan hadden we het nog over boeken lezen. Zei ze, ja, maar in dat boek stond dit, en in dat boek stond dat. Ik zeg, ja, maar laatst het een boek, die is door een mens geschreven. En wanneer ik, of jullie, hè, jullie zitten hier ook allemaal in het chat, en jullie willen een boek schrijven en Chaco, die wil een boek aanschrijven over honden, dan zal Chaco het vertellen over hoe hij het ervaart en hoe hij het voelt. Iemand anders die ook met honden bezig zijn en die, zoek, en die en schrijft ook een boek uh, over, uh, over uh, het opvoeden van honden, die gaat het weer op zijn manier schrijven. En zo is dat net ook met boeken. Wanneer mensen boekenwijsheid hebben, dan is geen wijsheid. Want boekenwijsheid is de mening van anderen die je opneemt. Je moet het ook altijd zo zien. Dat je, dat je een, een boek leest en dat je de dingen eruit haalt die, die, die voor jou van nut kunnen zijn. Maar ga niet altijd helemaal geloven wat één schrijft. Want als je weer een boek, een boek gaat lezen over hetzelfde onderwerp, kan je vaak heel andere informatie tot je krijgt. En dan word je, word je zo in twee strijd gebracht. Dan word je zo in een, en een, een weer geschomd. En daarvoor ook het beste is om te leren vanuit je eigen gevoel. Te leren. Ik, het is zo, uh, lieve Sherafilia, uh, dat is ieder zijn eigen waarheid. Jouw waarheid is jouw waarheid. Mijn waarheid is mijn waarheid. Ik zie dat Petra ook binnenkomt. Goeie naam, nou lieve Petra. Dus, jouw waarheid is jouw waarheid. Daar moet je niet aan tornen. Daar moet je ook niet aan, aan, aan twijfelen. En is iedereen zijn waarheid. Dus ik denk dat iedereen schrijft vanuit zijn eigen. Maar dan moet je er altijd rekening mee houden. Dat hetgeen wat jij, waar, jij zelf, waar jij in jezelf, het beste bij kan voelen. Ik zie dat Adri ook binnenkomt. Goedenavond lieve Adri. Ja, je eigen wijsheid. Dus niet je eigen wijsheid. Hè, want dan ben je eigen wijs. Nee, je iedere mens is zijn eigen wijsheid. En als die die eigen wijsheid op papier zet. Uh, als je eigenlijk op papier, goed op papier zet, dan zul je, dan zul je merken dat je, dat nou de meeste mensen zich daar het beste in kunnen vinden. Oh, Nico Hartman. Daar heb ik het vorige week nog over gehad, want dan moest ik een keer een avond voor in innemen. Maar is er Nico Hartman overleden, ja? Ja, ik heb er wel, ik heb er, ik het enige soort ik hem van kan, ken, die naam is omdat ik een keer in Eindhoven een avond voor hem heb moeten verzorgen. Omdat hij zelf die kon omdat hij zijn been gebroken had. En de eigenwijs te varijen. Nee, ik ben helemaal. Ik heb een eigen wijsheid. En eigenwijs ben ik ook. Ik heb een eigen wijsheid. Maar ik ben ook eigenwijs. Wanneer ik vind dat het zo is, en dan kan de hele wereld zeggen dat het anders is, dan kan mij niemand meer van daarvan afbrengen. En dat is eigen, eigenwijs, eigenwijs zijn. Maar wie heeft dat niet? Want dat heb ik heel sterk. jij hebt het gevoel, uh, Shera dat alles stilstaat. Nou, en dat is, dat is minder. En dat betreur ik heel erg. Ja, je hebt altijd. Nee, Peter is niet van dat programma. Hij is sindsdien. Nou, weet je wat het is, heb jij het gevoel dat je stilstaat in je groei, Scherophilia? Uh, heb je dat het gevoel, dat je stilstaat in je groei? Maar je moet ook niet te snel willen. Je moet gewoon niet te snel willen. Dat is juist de grootste fout. De grootste fout van mensen is, als de spirit weer op komt staan, dat ze dan heel erg snel willen. En dan denk ik gelijk van, oh, dan ben ik het ene keer, weet ik alles en kan ik alles. Maar het is net als met lopen, dat gaat ook stap voor stap. Dus stap voor stap leer je, dat, leer je dan lopen. Ik weet wel, jullie weten allemaal dat ik die spirituele cursus geef. Nou, ik heb net de cursus weer afgerond. In september ga ik weer starten met de vervolg, weer een nieuwe cursus. Van de cursisten die dit jaar, die, die nu de cursus hebben gevolgd, die hebben, die hebben voor mij alweer nieuwe aanmeldingen. Omdat die allemaal weer mensen en vrienden en kennissen hebben die ook de cursus willen gaan volgen. En dan zeg ik ook altijd: als je begint bij de eerste cursus, en als jullie zijn bij de vijfde, zevende les, dan kunnen jullie allemaal, euh, als jullie een, voor, een, een voorwerp vastpakken, en je gaat naar je gevoel er iets over zeggen. Er is niemand die me daardoor gelooft als we beginnen met de cursus. Maar ze zeggen, en als dan die zevende les is, de examenles, en ze moeten dan gaan zitten en ze mogen een voorwerp pakken, dan moeten ze allemaal een voorwerp meebrengen en ze pakken dan een voorwerp en dan leer ik ze hoe ze dat moeten doen. Gewoon vasthouden, en je helemaal afsluiten voor de rest, en je concentreert op de voorwerp en dan zeggen wat je binnenkrijgt. En dat is... Zo, zo mooi, dat, die, dat ze dat allemaal kunnen. Vraag ze het allemaal maar, want die hele groep, die wilde nu altijd dinsdagavond, de tweede dinsdag van de maand komen we dan samen. En afgelopen deze we is er weer geweest. Toevallig was ik gisteren in de zo drieën en daar kwam ik eentje tegen. En die zei, ja, oh, ik, ik vond het zo jammer dat ik er een dinsdag niet kon zijn, want het was zo gezellig. Even te horen ik vertel, maar toen hebben we het gewoon weer over andere dingen gehad, want de cursus is voorbij. En nu willen ze weer een cursus uh, vroeger zou we geen cursus kon geven in mas massage. En ik heb het niet zo met massage, dus dan ga ik eigenlijk iemand zoeken, die al voor een redelijke prijs die massagecursus wil geven. Ik heb zelf boven de ruimte voor het bedrijf van mijn zonen en dan uh, een massagecurs komen geven en dan, ja, dan maar een massagecursus erachter weer voor, uh, voor die lui doen we dus zo maar weer hè? maar wat ik uh, jullie wilde vertellen ik ben uh, gisteren bij de Merelse Dreef geweest, Het was heel lang geleden dat ik daar naartoe geweest ben en ja, Lars zegt het goed, je kunt niks af uh, acceptatie is de sleutel, zoals Laris zegt: je kunt niks afdwingen, want je krijgt, dan krijg je tegenkracht. Nou, dus, wat is het ding? Ik denk, ben bijna de mailserie. Daar ging ik vroeger heel veel op toe. Ik heb ook vaak bij de meerdste dreef één keer per jaar, hield ik dan op zondagmiddag naartjes een, een spirituele bijeenkomst voor mensen die bij me rijk hadden gedaan. En dan uh, kwamen ze daar allemaal naartoe en deden we dan allemaal geld uitleggen en deden we lekker eten. En dan gingen we gewoon gezellig allemaal bij elkaar zitten. En, en daar was een speeltuin dan dan ze ook de kinderen allemaal mee. Dan konden de kinderen in de speeltuin, dat was ook altijd heel gezellig. Maar nu ging ik dan... Petra die op de tarotkaarten leren leggen. Nee, nou, ik heb niet zoveel iets met de tarot, hè. Er zijn heel veel mensen die tarot heel goed kunnen leggen, en er heel goed mee overweg kunnen, maar ik ben niet zo tarot, want de tarot zeggen ze de kaart van de duivel. Maar, want het is eens dus een keer uh, bewezen, er was een, in, in een huis, er gebeurde altijd heel veel onheil. En niemand kon dat verklaren. En toen kwam daar ook een priester, en die was ook aan het uh, rondkijken, en wie daar ook kwam, en toen op een bepaald moment kwam daar een priester, en die vond in een spleet van de zonde, vond hij een tarotkaart. En daar in die tarotkaart, daar zat in die spleet, daar zat in die tarotkaart. En die heeft hij toen weggehaald, en toen was ook uh, het onheil, en dat huis was toen weg. Ik heb ze zelf, ik heb ze allemaal gekregen. Maar ik heb ze allemaal gekregen. Iedereen, mensen die ze gekocht hadden, die er niks meer konden, die kwamen in België, kwamen ze altijd naar mij brengen. En ik heb ze allemaal boven ergens, uh, ik denk allemaal in dozen zitten, en heb ik ze nooit meer gebracht. Ik zie dat kraathijns ook binnenkomt. Gewoon in avond die Maar nu wil ik even vertellen over dat Nederlandse over dat Als er wel eens iets was, ik ging kant krant in de Meerdse Dreef, zonder veenkaas. En zo'n veenkaas, die brand ik dan. Elke dag even aansteken. En dan negen dagen, want ik brand negen dagen. Hè. En dan werd mijn gebed altijd verhoord. of hetgeen waar ik dan in de veenkaars voor uh, uh, brandde, had dan een positieve effect. Nu zijn we gisteren. Ik zie dat Guus ook binnenkomt. Goedenavond, lieve Guus. Tussen. Wij gingen gisteren dan aan de ze Dreef, maar ik kan niet zo ver meer lopen. Dus ik zeg tegen Wilfred en Erika, nou, ik kan wel tot helemaal tot de tuin lopen, maar als ik dan terug moet, dan wacht ik hier al voor aan. Maar wij gaan daar de tuin in en we lopen daar zo te wandelen, komen we bij de grot. En dan ga ik dan... En wij komen daar daarna. aan, dat, de... dat was in Loerdes... En dan kom je daar bij de grot aan en dan zie je al die kaartjes branden. Het was er trouwens heel druk, maar dan nou begreep ik dat Maria hemelvaart, eh, hemelvaart is in augustus. Dus dat zal daar wel mee te maken hebben. Dus ik ga drie kaartjes branden. Eentje voor dat ik eh, een beetje de pijn in mijn rug weg wilde gaan, dat ik weer een beetje zuur kon lopen. En de andere twee voor andere dingen dus. Ik had die drie kaartjes gebrand. Dan heb je daar ook van die kraantjes. Dus wat doe ik, ik zet die kaartjes open en ik laat, ik laat mijn voeten over, en over ene voet wil zeggen. wat doe je nou nog? Dus ik doe die, ja die leonerman uh, uh, kaarten die leg ik zelf op. Dus ik heb die voeten eronder gelegd, ondergehouden ene voet, toen die andere voet, toen ben je mijn hand een kommetje van gemaakt en toen een beetje betonken. En we liepen weg. En ik zei tegen Wilfred, ja het klinkt misschien wel heel gek. En ik zeg maar, ik heb ineens, ineens, ik pijn me in mijn rug. En ik liep gewoon lekker. Laat het drinken, toen helemaal terug naar de auto. En s'avonds, toen ik thuis was, toen had ik zulke kokend hete voeten, die gloeiden helemaal was onvoorstelbaar. Dat was onvoorstelbaar. En die gloeien helemaal, die voeten. Als je daar, nou iedere, ik zal je eens wat vertellen. Als je nu van Breda afkomt, als je nu van, van Utrecht afkomt, dan ga je er op een gegeven moment af bij Torst. En nee, even kan je er doorrijden. Even kijken hoor. Je moet in ieder geval, als je van, van Utrecht afkomt, dan ga je gewoon richting Bredaar. En dan bij Bredaar, dan moet je er bij Ulvenhout af. Bij Ulvenhout. Dan ga je bij Ulvenhout, ga je er af. En dan ga je van Ulvenhout richting, richting uh, Galder. Dus van Ulvenhout, en als je, je Ulvenhout door bent, dan helemaal door ben en ben net buiten Ulf, dan heb je op een gegeven moment de rechtse uh, straat, en staat er meer dan z'n dreef, nog één kilometer. Want het is van mij vandaan, is het 23 kilometer. En dan ga je er zo in, en dan rij je allemaal maar door en dan op een gegeven moment heb je de, de ingang van de, van, van de grotte ligt, uh, uh, van de grot ligt dan rechts, en dan kun je gewoon een beetje doorrijden en heb je al een parkeerplaats waar je, je auto weg kunt zetten. Daar tegenover is ook een restaurant. Kun je goede kop eten. Er zit een heel groot speeltuin bij. Het is ook heel erg leuk voor de kinderen. En een kaars dat daar gebrand wordt. De kaars kost 50 euro cent. Van die gekleurde uh, uh, ja, in, in, in, in dingetjes Rood, blauw en uh, geel. Uh, waar je kaarsjes in kan branden. En... Nou, dat is gewoon ontzettend. Uh. En, is het, dat, en dan heb je dan ook nog van die grote kaars. Ik dat die 3 euro kosten. Vroeger was dat 5 euro. Maar ik dacht dat nou iemand, ik heb ze niet meegenomen, want ik had geen klein geld meer in mijn portemonnee zitten. En ik had er ook geen zin om vijf uh, kaarsen mee te gaan. Ik had alleen nog niet van 20. En dat is, uh, dat is heel mooi. Maar dan uh, zit je aan de ene kant, uh, als je die grot inkomt naar middenin. en dat zijn alle banken, waar mensen kunnen zitten, het was ook druk gisteren. En dan kun je aan de ene kant links, rechts kun je erin, en dan heb je allemaal die graven van de Heilige Die en de Heilige Dag, ook heel de kruisweg, ligt daar. Ook het kerkhof waar al die paasjes uh, begraven zijn, ligt daar ook. En aan de linkerkant, dan heb je allemaal engelen. Als je heel de hele park door wandelt, dat is gewoon heel erg uh, mooi. Erika en gaat gaan er een uh, zaterdag en zal er weer naartoe. Want die vinden het gewoon heel leuk. Wilhard uh, vond het ook heel fijn om daar te lopen. Nou, en ik wil daar eigenlijk weer naartoe om weer met boete, benen er lekker te gaan wassen. Want die goed dat was onvoorstelbaar. Net, net als je wel eens rijk hebt gegeven, dat kan dat ook zo goed hè. En gisteren had ik heel, mijn voeten gloeide de hele dag. Of ik neem een fles mee en ik neem wat water mee daar. Dat kan ik ook wel doen. Ik kan Wilfred al wel water meegeven. En zo, ik heb hier trouwens ook nog staan. Al had iemand voor mij meegebracht. Vorig jaar, toen die naar Loeders was geweest. Maar dat heb ik eigenlijk nog nooit gebruikt. Ik zou Wilfred eens een flesje meegeven. Die moet eens van de water meebrengen, van mijn, uh, uh, uh, even tanken. Maar het is heel mooi. Het is eigenlijk loerzin klein. Hè? Je ziet ook allemaal dankbetuigingen van mensen. En uh, schoentjes voor kinderen zag ik wel gisteren. En ja, het is gewoon heel geweldig en zo lekker dichtbij voor ons. Peter zit Ik ben vroeger ook wel eens geweest. Ja, van jou gedaan denk ik dat het helemaal niet ver is vanaf twee dagen. Wij zijn over Kaan teruggekomen. Op een gegeven moment kon je richting Kaan en richting Breda weer. Dus dan zijn we via Kaan. Maar je moet naar Ulvenhout, goed onthouden, Ulvenhout, naar Kouder, Strijdbeek, Kouder en dan naar de Meersdrijf. En dan moet je al net als je Ulvenhout uit bent, want ik ben eigenlijk aan het denken, hè, want hoe kom je dan op die weg? Nou, op een bepaald moment, Kijk, het, het makkelijkste is, vind ik altijd, als jij van Utrecht afkomt, en dan ga je er in Reda Noord, Dorst, redaar Noord, Dorst, ga je eraf. Dan kom je onderaan, dan ga je onderaf, ga je linksaf, eigenlijk richting Dorst, en dan heb je op een gegeven moment, en, en dan ga je uh, het veerdukt onderdoor, en dan bij het eerste stoplicht ga je weer rechts. Dan ga je weer rechts. En dan ga je weer de eerste straat ook weer rechts. Nou, en dan blijf je allemaal recht en Dan ga je eigenlijk over de rondweg van uh, Bredaar. Dan ga je naar de ziekenhuizen gaat. Hè? En dan ga je op een gegeven moment uh, rechts en door. En dan heb je... Dan blijf je daar even links aan Nou En dan komt Ulder van auto al. Nou, en Nou, dan ga je links af. Onderaan weer links. En dan allemaal rijden. Tot je de Ulde van nou helemaal door bent. En dan net door Hulvenuit voorbij bent, dan heb je het op een gegeven moment al staan. Middels gedreed, 1 kilometer, en dan kun je rechts in. Nou, en dan is het één rechte weg, dan kom je er binnen. En wat zo leuk was, we waren er een beetje later. En het was gisteren daar Rommelmarkt. En dat kan in Bels, hè. Dat onthoudt ze niet allemaal. Ik zal het straks wel even voor je opschrijven en naar je toe mailen. Als ik tenminste jouw e-mailadres heb. Want ik heb. Uh, alles is weg, hè, bij me, Dus ik heb allemaal nu. Nieuwe... Alleen de mensen die me nu de laatste tijd allemaal meden, daar heb ik een e-mailadres van. Als je me een e-mailtje wil sturen. Oh, Petra zegt: vanaf Utrecht richting Antwerpen, kom je afslaat Ulf vanuit tegen. Nee, het is de. Meer? is meer Dat is het meer is het. Goed zo, Petra. Meer is het. Heb ik jou vandaag een mailtje gestuurd dan over de, de apotheek van God, dan heb ik jouw jou jou, uh, jou e-mailadres. Als jij vandaag van mij een mailtje hebt gevonden, binnengekregen van uh, de apotheek van God, dan heb je hem. Heb je dat niet binnengekregen, dan heb ik jouw e-mailadres niet meer. Dan zie ik dat ook op de chat verschijnen. Nee, het is niet de metseldreef, het is de meerseldreef. Ja, het is alweer richting Turnhout, hè. Welterusten, lieve Chaco. als jij het nog niet hebt. En voor de mensen die mij nog... Ik heb bijna iedereen... wat. Uh, Jaco heb ik het... Heel mij een uh, bericht gestuurd. De meesten hebben mij allemaal een mailtje toegestuurd. Toen ik het vorige keer gevraagd heb... Scherophilia uh, heeft het ook gestuurd. Theo heeft het gestuurd. Jaco nog allemaal welterusten voor iedereen. Slaap wel. Ja, als je wel, als je wel uit, richting Ulverhout rijdt, die erbij, dan staat er op een gegeven moment ook weer Turnhout aangegeven. Dus als je daar weer doorrijdt, dan kom je weer mezelf weer terug in de nou, Dan ligt daar allemaal bij elkaar, hè. Kaan, Barel, Nassau, Barel Hertog, en dan ga je zo de Turnhout, hè. En ik heb natuurlijk in België gewoond gehad. Maar het was wel leuk. Het was uh, allemaal hommelmarkt, zag ik wel. Ik zie dat de kruidendokters ook weer bezig zijn om elkaar allemaal uh, kruiden aan te verkopen. Maar kruiden zijn nooit verkeerd. Dat weet je. Ze zeggen ook altijd dat het kruid, dat het kruid uh, wat je nodig hebt om gezond te worden in je eigen tuin groeit. Zonder dat je daar eigenlijk zelf bewust van bent. En, ik, en ik, uh, toen ik dat voor de eerste keer te horen kreeg, toen dacht ik, ik zal eens kijken. En mijn moeder had een leverkanker. En toen ging ik eens kijken wat er bij haar in de tuin stond. En inderdaad, het kruid dat bij haar in de tuin stond, dat was een, een geneesmiddel tegen uh, voor de lever. Dus het klopte toen wel. Daar had ze heel veel in de tuin staan toen. Maar is, dat zeggen ze altijd, dat, het, dat hetgeen wat je in je tuin groeit, dat heb je nu, als je in je tuin heel veel uh, dovenetels hebt, dus witte hè. dan noemen ze het dovenetel, want die branden hè. daar hebben ze noemen dovenetels, hè. Witte, witte dovenetels in de tuin staan. Dat is het teken dat je bloed gezuiverd moet worden. Dat is heel goed bloedzuiverend. Ik zie dat Ingrid ook binnenkomt. Goeie lieve Ingrid. Ik heb gisteren het gras gemaaid in Ulvenhuis bij mijn ouders. Oh, ik heb je niet zien maaien, Hoe dan had ik het kunnen zien als ik er voorbij kwam. Het enige wat ik wel zag in Ulvenhuis, dat ze daar een heel huis uh, dak aan de renoveren waren. Dat ze een strooie dak aan te renoveren waren. Waar heb jij van het weekend geheten? In Turnhout. wij. Ja, en dan kom je gewoon een keer op een zondag naar mij toe. Zondag is dat voor mij de makkelijkste dag. En dan gaan we er gewoon samen naartoe. Van hier, dan rijden. Dan rijden we samen even naar de Merelse Dreef. Eh, Ineke, dat kan ook, hè. waar is dat huis dan te we, Dat is dan uh, vlak bij jou dan. Dan dus zijn we een stukje terug en dan in Brede de Efteling is ook die richting op, dat klopt. Nou, de Efteling is wel heel erg mooi. Niet is van de week uh, naar, de, naar de Efteling geweest met Wilhard vorige week. Nou, en die zegt ook, het is wel zo prachtig geworden. Ze hebben nou ook de sprookjesboom. En ik heb die nou toevallig hier op mijn, uh, op mijn computer staan als uh, scher, uh, als achtergrond. En dat, de sprookjesboom heb je nou uh, vertaan. En dit is, nou, dit is, wel zo mooi geworden. Nou, dat is echt heel mooi. Die sprookjes, worden, daar gaan ze ook zitten te vertellen. Ja, en Bobbianland is richting Turnhout. Daar moet je nog een beetje doorrijden. Dat is ook heel mooi Bobbianland, vind ik. En dan heb je ook nog de Beekse Bergen. Hier bij ons in de buurt, daar is, uh, daar zitten ze met die, uh, met safari park. Met leeuwen en, uh, en al. 31 euro was de uh, Efteling. En als je naar een VVV kantoor een kaartje ging kopen, kost het 29 euro. Dus als je kaart bij de uh, VVV kantoor kaart gaat halen, kost het 29 euro. En als je uh, en als je naar het uh, VVV kantoor gaat en een kaartje aan de aan de kast koopt is 31. En met bij het 29. Maar ja, je auto parkeren kost dat 10 euro. Maar ja, dan kost het verder. Ja, alleen maar, ja, je mag je eten en je drinken zelf meenemen. Maar dan kost het je verder ook niks meer. Hoewaar was, het, dat is, een, die vroeg weet je wat? die van de kermis, die... Die mooie vroegere stoomcarousel. Weet je dan nog met die witte paarden en dan met die, uh, met die dingen erin die ze op en neer gingen. Die stonden altijd op de kern. Die hebben ze een beetje de Efteling weggezet. Hè, met dat rode fluweel erin. Nou, daar mogen we dan ook in. Maar ja, de, de rijen zijn lang. Maar, uh, Anita die gaat van de winter nog een keer uh, naar de winter Efteling. Dan schijnt het iets goedkoper te zijn. Want dan heb je dagstelen dan mag je... Ja. stel dus er twee woorden op de groep. Ja. En dan uh, ga je... En hè, dat is, dat is, dan kan je de dag gaan. Dan ga je naar de avondopening. Uh, dat kost het niet zo duur. En dan wat vertelde Gernie dat ze dan... Op een bepaald moment uh, uh, gewoon ook sneeuw spuiten als er geen sneeuw is. En dan uh, uh, treden er, geloof ik, ook artiesten op of zo. Maar dan is, dan is het alleen maar in de, in de s avonds. Dit is een Nederlandse Staan er nou foto's bij, uh, Ineke, op, uh, op uh, internet? Maar ik denk dat het dan toch wel, als je dan nou zo'n water over je voet heen gaat lopen, dat het dan toch effect heeft. Het proeft ook naar metaal, hè. Als je ervan drinkt, dan proeft het ook uh, naar uh, metaal. Pater Pio dag is het, geloof ik, hè. 18 augustus is het Pater Pio dag. Dus een pater die schijnt ook uh, mensen genezen te hebben. Op de manier zoals hij dat heeft gedaan. En uh, dan wordt hij weer die dag gevierd. Maar ik ben een paar jaar geleden, ja, dat is misschien al wel. Al langer geleden nog, want ik had van de week dat boekje nog gevonden waar Femke nog in geschreven had. Toen is een boekje van de, van uh, Euro Disney, ben ik met de kinderen en met de kleinkinderen naartoe geweest. Ik zeg, niet. zie je. met de kinderen, zijn we daar blijven slapen. En uh, we zijn er twee dagen in geweest, de ene dag, en dan blijven slapen in het hotel, toen weer de andere dag. Maar ik vind de Efteling mooier. Ik vind de Efteling dus mooier, vind ik, vind ik dan, dat is mijn mening, hè, als eurodisme. Eur Disney is ook wel mooi. Maar ja, hetzelfde wat je in Eur Disney ziet, zie je ook in uh, Bobjaarland. In heb je dat ook met de kooiborgen. En dan heb je dat ook uh, zo onder de dingen door. Dus dat is... Jij ook niet, Judith? Ja, ik uh, geloof, zoals ik het begrepen had, dat een zaterdag een bijeenkomst hebben, of een soort ridderdag georganiseerd hebben in de tuin bij Guus. Ik ga natuurlijk helemaal niet, want ik zit in ieder geval alles zaterdags met de duiven, want dan is bij ons een zware dag, er zijn twee vluchten, dat is het lossen van de duiven, en zaterdag zit ik met de uitzending, dus dan weten jullie dat ik er niet van niet ben. Nou, ik weet niet, niet wat het natuurlijk kan, gaan, want Guus zat er dadelijk in zijn uitzending allemaal meer over te vertellen. Wat er op, op, op programma staat en wat er allemaal geregeld wordt en wat er allemaal is. Er is geen geluid meer bij die. Bij mij loopt mijn stream nog steeds. De stream loopt nog steeds, dus het zal wel goed zijn. Dan zet ik twee vluchtjes. Dan ik het van de duiden. En staat zit ik met de uitzending. Dus dan weet je wel niet van je gewoon ja, nou, ik weet niet hoe dat jullie kender gaan, want in gestart, het, het is gus dat er dadelijk is en dat ze allemaal meer over Wat er op het programma staat wat er allemaal geregeld wordt en wat er allemaal is. Kijk, we hadden wel geluid, want ik, jullie hebben nu gehoord, want ik, ik heb mijn geluid even teruggedraaid. Dus ik heb wel geluid, dus daar waar het aan ligt, dan weet ik het ook niet. Dan heb jullie het nog een keer gehoord, maar dan via de, via de microfoon, via de luidspreker. Die staat hier vlakbij. Ja, dus... Het zal wel niet, is dus niet aan mij gelegen hebben. Oh, het is bij burger de tuinactiviteit. Dus we moeten er een zaterdag tuin bij kus het onkruid uh, vrij gaan maken. En we moeten de paten betelen. Dus het is er geen... Geen rustdag, maar een werkdag. Zoals ik het begrepen heb. Ja, daar zijn we gewend, hè. Toen jullie ook met z'n allemaal niet de allereerste keer. En de tweede keer ook nog niet. Maar toen jullie de derde keer naar me toe kwamen. Toen was het natuurlijk ook werk, hè. Want toen was het het afdakt toen, Dat weet ik nog wel. Met de hele bubs. Toen was het eigenlijk leuk, hè, jongens. We moeten toch eens een keer nog een keer een, een, een, iets organiseren. En dat we weer allemaal toch eens weer gewoon gezellig bij elkaar, want Elinda had het er van de week naar over. Zegt ze zegt, oh, weet je dan nog, Zullen we binnenkort weer eens een barbecue organiseren. Ze ze, maar ja, ze daar kopen we niet meer zoveel als de vorige keer. Ik zeg, nee, dat doe ik niet meer op, want we hadden we veel te veel. Hadden we toen aangeschaft. Het was gewoon niet meer normaal. Aderen, die bracht ze wat, die ze wat de slieger omheen. Ik had de andere dag zoveel tomaten over dat ik, een, een pand soep heb ik ook kunnen koken met verse tomaten. En het was een en al maat. Maar die was lekker onvoorstelbaar. Het afdakkie, ja. Maar in ieder geval lieve mensen, ik ga ook weer langzaam uh, afscheid nemen van jullie... Ik kijk wel wie er maar zaterdagavond in de chat komt. Degenen die van zijn, die komen natuurlijk niet in de chat, want ik geloof dat daar geen stroom is van alles. maar dat maakt niet uit. Ik zal wel zelf zien wie binnenkomt. Ik wens jullie in ieder geval nog een hele fijne week. Geniet ervan. Als je toevallig deze week nog vakantie hebt, pak dan wat je pakken kunt. Mijn dochter Anita heeft deze week nog vakantie en dan moet ze er weer volop tegenaan vanaf volgende week. En dan moet Erika ook weer mee, dan heb ik het ook weer zwaar. Dan moet ik weer iedere dag op Wilhuis passen, Vanmorgen morgens vroeg af. Maar dan is Wilma weer met vakantie, mijn schoonzusje die nu aan het werk is. En als die week dan voorbij is, dan is het ook weer voor mij weer rustig. Dan kan ik weer aan mijn 65-jarige vakantie beginnen. In ieder geval heel veel iets, stevige knuffel en op zijn brabants gezegd: hou toe.